Ik weet dat jij niet bij het spoor was vannacht en niet bij de vijver. Ik weet dat ik niet van je hoef te houden, van niemand. Ik weet dat het te vroeg is, ik weet waar iedereen vandaan komt en waarom. Maar ik kan er niks aan doen. Als ik je aanbied om te helpen, dan lijkt het alsof ik wil neuken. Ik wil alleen maar nodig zijn. Biscuitjes. Weer mijn bed uit om te kijken of er niemand zelfmoord pleegt. mens verpestig. Overbodig zijn de mensen van en na de scholen, het werk, de wieg, het graf. Als ze niet durven mij aan te kijken. Groeten, jongen. Drie gaten geslagen, bang voor de bijl in combinatie met het kind, de onmacht. Lek, ik ben niet verantwoordelijk voor de droom, wel voor het najagen. De heilige geest is vermomd als de duivel, als Thomas te hard gelooft. Ik mag alles zeggen, want alles gaat kapot. Aantekeningen van de boodschap kwijt. Krijt op rots en storm, steen op hoofd. Thomas' handen moeten de wond voelen. Scheidlaarzen, de zeven mijls weer in de kast. Terug in mijn hok. Mijn vader is te koop, Tjuchem. Ik vocht niet in Kroatië Mijn haar is te kort, de lijst namen te lang Zoveel angst, maar nooit bang Als het moet, vooruit vluchten Gered door de rechter In de vlag gewikkeld Iedereen kan iedereen redden Eén op één, biesdeel Godverdomme tijdens de stilte dienst. De kloosterlingen hadden de junkies de deur gewezen De vrouw zong mij wakker, ik huilde op de berg Iedereen moet iedereen redden, één op één. Ik ben jullie. De banketbakker probeerde mij te versieren. Ik stapte niet uit, bloedde aan één oor, geronnen rood op bruin. Huid, overal bulten, maar in de prikkelbosjes thuis. Slapen tot het wakker worden en dan verder. Poepen in de supermarkt, wassen op een tankstation. Ongevraagd twee witte broodjes bij de koffie krijgen. Leren accepteren. Oh. Yeah. Thank <laughs> you. Thank you. Niet reëel. Ongescheurde randen van gaten in gipsplaat. Bevroren stront. Voorwerpen. Op muziekpapier. Niet aankomen. Verlaten. Pas maar op. Want deze tas is van Zorro. En Zorro houdt van mij. En Zorro houdt van mij. Thank you.